1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In een huis in Reek in Noord-Brabant is een vrouw omgekomen bij een steekpartij. Een kind raakte gewond. Het is niet duidelijk wat zich heeft afgespeeld in de woning. De politie heeft een man opgepakt. De identiteit van de slachtoffers en hun relatie tot de verdachte... is nog niet bekendgemaakt. Volgende maand is er een extra ledenraad van de PvdA... om te praten over illegaliteit. PvdA-leider Samson wil de leden nog een keer uitleggen... Waarom hij vasthoudt aan zijn steun voor de strafbaarstelling van illegaliteit. Tot teleurstelling van een grote meerderheid van het PvdA-congres gisteren in Leeuwarden weigerde Samson die steun in te trekken. Hij wil vasthouden aan de afspraken in het regeerakkoord. Het reddingswerk bij de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh heeft afgelopen avond enkele uren stilgelegen. Er was brand uitgebroken tussen de puinhopen. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door vonken van een slijptol. Gisteren werden nog vier mensen levend onder het puin vandaag gehaald. In totaal zijn 380 lichamen geborgen. De eigenaar van de fabriek is opgepakt. Hij wordt beschuldigd van dood door nalatigheid... omdat al lange tijd bekend was dat het gebouw op instorten stond. Premier Rutte heeft de internationale pers bijgepraat... over de inhuldiging van Willem-Alexander. Het ging afgelopen avond onder meer over de veiligheid in Amsterdam... Rutte's wekelijkse gesprek met het staatshoofd en over de vraag of deze inhuldiging een golf van troonswisselingen zal veroorzaken. Rutte zei dat hij het heel bijzonder vindt om de eerste fase van dit koningschap als premier van dichtbij te mogen meemaken. Het weer, vanuit het westen gaat het vannacht regenen, overdag trekt de regen weg naar het oosten. Smiddags middags overal droog en af en toe zon, het wordt dan ongeveer 12 graden. Op 30 april droog, geregeld zon en het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Nou, welkom terug bij Echte Janne de Radio van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is uh, echtejanne. Dat had je kunnen raden. Je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat er geleuter. En de stelling van vanavond is het is afgelopen met een Rutte 2. Uh, maar nu eerst praten we er even door met onze hoofdgast. Ik, ik had hier ongeveer geschat dat we klaar zouden zijn over de islam. Uh, en dat we misschien nog eventjes verder konden over... Uh, ja, onze alledaagse probleempjes hier in Nederland. Met name dan de onbestuurbaarheid met het uh, huidige kabinet. Ah, dat kunnen we straks er wel gewoon weer in fietsen. Ja, dus jij zegt, we gaan nog heel eventjes terug naar... Uh, we waren gebleven ja. namelijk bij uh, het Palestijnse conflict. Het, het, het, het, het, het, het oh ja, joh, conflict. Uh, daar? Ja. Het uh, uh, uh, Palestijnse conflict, ja, dat gaan we hier niet oplossen. Nee. Uh, uh, Geert Wilders, die uh, waarschuwt ons voor de uh, is islamitisering van, de, van dit land... Uh, is dat aan de gang? Nou ja, niet in de mate waarin Geert Willers ons waarschuwt. Want dat is wel uh, te apocalyptisch wat zegt. Nou, een tsunami. Heeft. Nee, ja. daar dat zou je niet. toch wat meer last van moeten hebben. Nee, daar moet je meer last van hebben. Maar er is wel een sprake van islamisering. Op radicale wijze, daarover hebben wij gesproken, ja. hè, die salafisten. Maar ook op minder radicale wijze. Gewoon verspreidt zich heel erg snel. Dat klopt, dat is gewoon waar. Als je in ziekenhuizen rondloopt, of weet ik veel bij gemeentes. Waar dan ook zie je heel veel mensen met hoofddoek. Zie je gewoon, je voelt het. En je ziet het ook dat onze zeg maar, rechtsorde steeds wordt gedwongen... om mee, mee rekening te houden op allerlei gebieden. Dus in die zin wel sprake is van enige vorm van islamici. Ja, want je kan, je kan zeggen, nou en die mensen die wonen hier... en nou, die krijgen kinderen, ja. die worden waarschijnlijk ook islamitisch. Ja, dat, dat gebeurt nou eenmaal... Prima, uh, zolang er klopt. niets verandert uh, aan, aan de rechtsstaat is er niks aan de hand. Maar dat, dat gebeurt dus wel. Uh, zolang niets verandert aan de rechtsstaat, klopt, dan is er niks aan de hand. Maar wanneer je ziet, bijvoorbeeld een paar jaar geleden in Amsterdam... een voorbeeld, hè, dat er straatcoaches waren. Hè, onder, toen was Samson dat... ook, hè. Diederik Samson was de straatcoach. Ja, dat klopt. Maar Job Cohen was toen burgemeester en die mochten gewoon weigeren hand te geven. Ja. Ja. Dat, dat is natuurlijk heel raar. Iemand die moet juist in contact blijven met de burgers. Die gaat aanbellen bij de burgers. Maar gaat geen hand geven. Cohen vond het normaal. het Is moslim. Doet hij niet. Nou, dat is. Ja, vond hij van zijn verspreken. Maar Job Cohen heeft ook een moskee gefinancierd. De Westermoskee. Dus ja, ja. ja, die was daar iets ja, pa, anders in dan normaal. Een pa, pa, paar miljoenen heeft de gemeente Amsterdam verloren daardoor. Maar ik bedoel, op alle fronten zie je dit soort discussies. Dus in die zin heeft het wel effect op, op, de, op de situatie in Nederland. Maar. Wat, het, wat het wel heel erg van belang is... Kijk, op zich is het niet van belang of iemand in Boeddha gelooft... of in Mohammed gelooft of in iets anders. Zolang, of in niks. Of in niks. Zolang hij maar, maar zich houdt aan de wetten en regels... en tolerant is. Dat we zeggen dat hij dat vanavond als hij deze uitzending hoort... dan gaat hij niet meteen uh, heel erg boos worden... en de uh, hele wereld bedreigen. Dat die, maar ja, daar dat kan je, je niemand opleggen toch tolerant te zijn... Maar dat zou namelijk betekenen dat, nee. dat, de, dat de autochtone Nederlander... per definitie ook tolerant is. Nou, dat is natuurlijk ook niet zo, dat weten we ook niet. Nou gewoon. ja, in ieder geval, ze hebben begrepen... dat ze niet moeten anderen massaal gaan bedreigen. Kijk... Nee, maar dan heb je gewoon de, recht, ik, de, de wetboek. Ik bedoel, van, natuurlijk. Ja, ik, be, ik bedoel... Ik heb zelden gezien Nederlander die willen een krant opblazen of, of een cineast doden op die manier, zoals het afgelopen jaren gebeurt. Kijk, het is wel een ja, en ander. Ik ben beter op hoor, meneer Allian, met de Nederlander, wat dat er gaat. Maar wat, wat, wat, wat, wat u eigenlijk. Nou ja, ja, ik vind het ook wel. De, de, de bedreigingscultuur heeft inmiddels. Ook ja, maar wacht even. Je gaat nu over bedrijfscultuur hebben. En meneer Allian heeft het over een moord. Dat is, nee, dat is wel iets anders. Ik denk dat moord, daar heb je gelijk in. Daar, be, be, ja, kranten bedreigen, allemaal. mensen bedreigen. Dat is meer of meer ja, alledaagse toestand geworden. Ja, maar dat is ook. Ja, dat, dat, dat klopt en dat is ook angstaanjagend. Want je kunt met een, met een, met een sms'je of met een telefoontje of weet je, met een tweet een hele stad platleggen. En dat wordt heel ja. de, onduidelijk om na te gaan of die meende of niet. Nee, daar ben ik het eens. Dat is een hele grote probleem. Maar die van het islamitische probleem, dat is toch iets veel ernstiger. Denk aan alle ellende die Denen hebben meegemaakt hè, tot nu toe. Echt, uh, als je het op een rijtje zet... zijn tientallen mensen gearresteerd zijn die, die willen die cartoonist doden. Of die krant willen ze opblazen. Ook de laatste keer zijn een paar mensen gearresteerd... wegens uh, ja, bramen Er, er zitten gewoon mafkelders bij en, en die moet je ja. oppakken en berechten. Dat is uh, zo simpel is, ja, is zaak. Maar die, die, die, die, die zogenaamde islamisering... daar kan je eigenlijk geen ruk aan doen. Zolang ze zich aan de wet nou houden. Ja. Dus ja. Je, je, je kunt wel iets aan doen. Maar wat oh. moet je dan doen? Moet je nieuwe wetten verzinnen? Nee. Hou je aan uh, mensenrechten. Ik bedoel, als het Nederlandse staat durft te zeggen: vrijheid van meningsuiting, ik onderhandel met jullie niet. Punt. Koran is beleden, jammer. Bijbel wordt ook vaak Ja, beleden. maar u noemt het zelf een gaat, dus, Dat dus, Het probleem ligt niet bij de moslim. Het probleem ligt bij de Europese elite. Die buigen zich heel vaak voor, voor de islam. Het probleem ligt niet bij de moslim. Nou, Wat is dat dan? Ja, het, ja bij, bij elke groep heeft een andere reden. De ene is te links en die denkt. Uh, dat de moslims zijn allemaal een soort nieuwe proletariat... en armoedige mensen die ze moeten emanciperen en vooropkomen. De ander is postmodern en die denkt... ja, nou, nou, eigenlijk vind ik alles in het Westen vreselijk... maar islam is veel zuiverder en mooier. Ja, zelf willen ze nooit een halve dag ook in Saudi-Arabië of Iran wonen... maar hier in een studiekamer vinden ze het leuk. Allerlei redenen heeft. Maar het probleem is, in die zin ben ik het ook... daarom ben ik het niet eens met, uh, met Wilders, dat hij dat te veel... Nadruk legt op, op, op moslim die in Nederland zijn. En niet op elite die zich gewoon niet aan de wet houdt. Niet aan de traditie houdt. Die niet keihard ja, gaat zeggen: het Weet voorbeeld. je wat, vrijheid van meningsuiting vind ik belangrijk. En als hij nog eens keer iemand zoiets doet, dan ga ik het keihard aanpakken. Ja, Denk goed. aan Donner in die tijd. Dat was een verschrikking. Je het niet bij een imam te zijn. Je moest alleen bij Donner zijn voor de meest onvriendelijke uitspraak. Of vrijheid van meningsuiting. Donna wilde na de moord op de hea van Gogh... activeren. Ja, klopt. In plaats van gewoon op televisie komen zeggen... Dit is onze vrijheid. Iedereen mag hier zijn. Al dan niet geloven in Mohammed. Maar hou je aan de wet. Vrijheid van meningsuiting. Maar ook godsdienstvrijheid. Goddienstvrijheid. Veel moslims denken... Ja, ik heb vrijheid en iedereen moet het respecteren dat ik in Mohammed geloof. Nee, dat is niet alleen. God is vrijheid betekent recht om te geloven, recht om niet te geloven, recht van geloof te veranderen. En als iemand morgen nou niet meer in Mohammed, maar in Boeddha geloven, dan krijg je een groot probleem als hij demonstratief in Amsterdam doet. Ja, dus we uh, interpreteren. Laten we nog heel even naar die, die, die, die hand die die buurtkoos niet geeft. Ja. Dat is toch ook wel een beetje een sluipend gif. Hè? Je, je, eigenlijk zeg je, we zijn gewend, als wij elkaar, ja, broeten, dan wij. Geef je elkaar een hand. dan kan je iemand die daar religieuze bezwaren tegen heeft, inderdaad moeilijk verplichten om het wel te doen. Ja. Hoe, hoe zit je in dat schemergebied? Want ik heb het gevoel dat het zich daar met, met name afspeelt. Dat het telkens weer opgeschoven wordt in, in allerlei hele gewone gewoontes. Die dan telkens weer. Ja, dat, dat kantelt dan toch? Als op een gegeven moment de helft van de mensen ja. in Nederland zegt, nou, wij geven geen handen meer. Dan, dan sterft het handen geven uit. Heeft dat is wel <laughs> dat erg. Ja, nee, ja, maar ja. nee, dat klopt. Als je kijkt naar de laatste cijfer van uh, Centraal Planbureau voor de Statistiek, of weet ik, iets anders, in ieder geval CBP, was een rapport uitgebracht over uh, islam en uh, moslim in Nederland. Nou, tien jaar geleden, iedereen, en elke keer werd uh, mij voorgehouden, of Ayani Shelly. ja, volgens uh, de statistieken gaan niet zoveel moslim naar moskeeën en zo. Nou ja, laatste analyse was en, en, en analyse van feiten was... dat heel veel moslims, vooral jonge moslims, naar moskee gaan. Niet alleen Marokkanen, maar ook Turken. Het is gewoon toegenomen. Explosief toegenomen. Dus ja, kijk, moslim zijn is geen probleem... maar dat de mensen vaak naar moskee gaan, die verbinding met moskee en zo... Ik zie wel uh, in ieder geval cultureel... Niveau, op niveau van integratie vind ik het wel, als dat soort dingen zich gaan voortzetten in de toekomst, wel een probleem. Ja, maar het punt is, en dat heb ik. Kijk, ik heb, helemaal, ik heb sowieso helemaal niks met die hele multiculturele samenleving. Want ik, dat, ik heb er gewoon niks mee. Maar uh, het punt is dat ik wel sta voor, voor de normen en waarden die wij hier in het Westen hm. hanteren. Als je daar niks mee hebt, dan moet je gewoon lekker naar je woestijn teruggaan. Maar wat ik wel wil zeggen, is dat die mensen hebben. Uh, gewoon het recht om naar die moskee te gaan. Ja, ja, zeker. Dus dan moeten ze dat maar doen. Ik denk alleen, zorg dan wel dat je weet wat daar gepredikt wordt. En als dat dan dat dat een probleem wordt, pak dat dan aan. Want daar heb je dus dan weer ja, een rechtboek voor. Kijk, dat die met, dat, ja, zeker hebben ze recht op naar moskee te gaan. Dat is geen punt. Dat, dat wil ik ook niet verbieden. En, en, en, en mogen, mogen, mag iedereen doen wat hij wil. Alleen vind ik het dat de staat kennelijk, niet vermogend is gebleken om uh, een beetje seculier denken te propageren de afgelopen tien jaar. Dat ja. is ook niet onbegrijpelijk. CDA steeds is zat is in, in kabinetten. Ik bedoel, wat bedoel ik met seculieren? Niet, uh, niet over het bestaan of, of, of een, uh, of van God, maar over eh, rechten van de homo, weet ik veel, over uh, feit van meningsuiting, over. Wat zijn nou uh, spelregels voor tolerantie? Tolerantie is niet alleen maar te eisen, maar ook te respecteren anderen. Dus letterlijk, wat betekent tolereren, pijn verdragen? Nou, dit soort dingen worden kennelijk op scholen, op... maar ook hier in Heerverson wordt niet besproken. En dat is de kern uiteindelijk. Want ik geloof niet dat die mensen allemaal heel graag tien jaar geleden ook naar een moskee willen gaan. Nee, ik geloof dat te weinig normen en waarden, ik bedoel basisnormen en waarden, niet zomaar. Of een kerstmis of een paas, dat soort dingen niet echt. Basisnormen en waarden zoals in de grondwet staat. Onvoldoende zijn gepropageerd en verdedigd. Ja, dat is onvoldoende nog... verdedigd. Dat is nog, nogal uh, komt het uit de koker van de linkse elite. Want die had het altijd over uh, cultuurrelativisme. Want wij, de Nederlandse cultuur, die bestond niet. En als je dan, dan zei tegen zo'n type, zeiden, ja, wat, wat soep en Sinterklaas, dat is geen cultuur. Ja, wordt steeds gebagatelliseerd en teruggebracht tot het keul. Terwijl niemand, nog jullie, nog andere mensen en het hadden over ersten soep en dat soort vlauwen, maar ze hadden over, gewoon over een aantal basis, basisvoorwaarden voor een vrije samenleving. Daar gaat het om. Uiteraard, als iemand dit in acht neemt, er is geen enkele punt dat iemand moslim is, of katholiek is, of een halve katholiek is, of een streng is, of niet. Daar heeft iemand last van. En dat mag. Dat gelukkig maar. Dat is een vrije samenleving. Ja, hartstikke goed. Meneer Elian, ik uh, wil u hartelijk danken dat u uh, uh, bij ons de gast was Ik vond, uh, vond het een uh, interessant gesprek. Ik ook. Heel erg bedankt voor deze uitnodiging. En succes met jullie uitzendingen in de toekomst. Uh, ja, wij, wij... Ik dank u wel. We doen, we doen, ons, be we doen ons best. Is ja, het niet... nee, Zullen we het wel, eerst even naar, uh, naar uh, de Cimec gaan? Doen we daar. Dan gaan we even naar de Sporten, want dan kunnen we meneer uh, even een hand geven. Vind ik wel, nee, vind ik, dat is toch wel netjes? Ja, hoor. Zo dus technisch wel... te regelen? Ja, dat is, ja, is wel net. Van een verstaanbare allochtoon gaan we nu naar een onverstaanbare allochtoon. Onze Martin! Martin is van die liefde. Ik houd van iedereen. Ook van mensen die homo hebben. Niets mis mee, lekker je gang gaan. Ik heb roegrieders onder mijn beste vrienden zitten. Maar als ik iemand toch wel een ongelofelijke piesnicht vind, is dat toch wel dat stuk vuil van een Gordon. Wat een draak van een mens is dat! De kloster kan werkelijk niets! De enige reden dat hij beroemd is geworden, is omdat hij een grove, nare, onaardige, hoeftige, smerige ruilpot is. En blijkbaar vinden wij dat leuk hier. Meneertje Gordon, wiens naam ook klinkt aan zijn geslachtsziekten, vond het commentaar op die John Newbank in zijn waardeloze koningslied. Respectloos. Respectloos, zegt die vleesgeworden foutje van de natuur. Als er één respectloos met anderen omgaan, is het toch wel die opgeblazen pad. Hij zaakt iedereen af in zijn buurt om die kijkcijfers te scoren. Wenste iemand een nekschot op de televisie, maar roep nu dat mensen respectvol met elkaar om moeten gaan. Die dikke marktkoopman met dat vieze schaamhaar op zijn kop... heeft nu ook weer ruzie met die LA Voices. U weet wel die bent. Want Gordon maakt met iedereen ruzie. Gordon is alles, maar dan ook alles... wat er mis is met dit land. Dom, grof, lelijk, boos en met een bijzonder gebrek aan zelfreflectie. Denk daar maar eens over na. Tot volgende weg. Ja, natuurlijk is Martin meer van die meisjes. Maar met je ogen dicht kan iedereen een mooie vrouw zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. <lacht> Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet helemaal heb geconcentreerd, Jan. Ja, dat kan gebeuren, Maar, weet je, alachthouder genoeg vanavond. Zeg, het is toch wel zo dat nog twee speelrondes hebben te gaan... en jouw Ajax moet nog maar één keer te winnen en dan is het gepiept, jongen. Dat dacht ik wel. Dus zullen we eens kijken of Leo Drizzi hier nog iets zinnigs zelf kunnen ontlopen? Dat dacht ik al. Nou, kom op. met Leo... Leo Driessen. Ah, hele goeiedag. Leo Driessen, Driessen, Driessen. Zo, hoe gaat ie een beetje? Ja, gaat lekker Leo. O, is het bij jou? Ja, mag weer alles eten. Oh, Hartstikke Leo. mooi. Hé, hey, sorry dat we Shemek al hebben gedaan voordat jij uh, kwam. Dat hoef je dus ja. straks dat hele ding niet ja, te doen. Ja, hoe vragen. moeten we nou eindigen? Zo ja, weet je, ja, pakken ja, we gewoon uh, Willy, Willy en René aan. Ja, doen we Willy gewoon. en René of, hey. Ah, Willy en René. Hey, hoeven we hoeven ons daar geen zorgen over te maken. Uh, Leo, wie wordt de tweede? Want Ajax uh, wordt uh, volgende week kampioen. Uh, even kijken, Feyenoord wordt de tweede. Waarom dan? Nou, omdat Feyenoord een punt meer haalt dan PSV. Nou, hoe dan? Door twee keer te winnen. Hey PSV gaat nog een keer uh, verliezen. Uh, Edelgrijs. Ja, ja, bij Twente. Gaan ze verliezen? Maar, laatste wedstrijd van het seizoen. Totaal gedesillusioneerde brigade van advocaat. Ja, dan zijn ze zo, zo naar de, de, de soliciteit dat ze ook de wekenfinale nog verliezen. Ook oh, dat. Oh, oh, oh, Wacht even. Goh, je bent maar in, dames en heren. Jongens. Je <laughs> oh, oh. oh, ja, daar. Dames en heren, jongens, en meisjes zegt die luisteraars. het is niet te geloven, maar onze kenner, onze voetbalspecialist, Leo Driessen... die zegt dat PSV en dus niet de tweede wordt en de B-kanalen verlies van zit. Hou about that, Jan. Nou ja, ik, ik kan niet zeggen dat ik ervan opkijk. Nou, je hebt gelijk ook, Leo, het is een showtje in Eindhoven, is niet? Nou, het, het is daar wel een soepeler verlopen, ja. Ik hoorde vanavond bij Studio Voetbal nog. Horror, uh, uh, uh, horror, dus rollen rollen rollen rollen wat zei je, Leo? Ja precies, dat vroeg ik me ook af. Maar uh, gelukkig werd het bij mij thuis ondertiteld van Waterreus. Nee, er werd op een gegeven moment... Uh, oh, het was waterreus. ja. Ja, er werd er gevraagd naar, uh, uh, uh, of hij er interesse in had om, uh, om uh, bij PSV daar uh, samen met wat andere ex-corriveeën de boel op orde te gaan. Nou, die had zo mijn praatjes zitten te wachten. Nou, dat was wel een wijs woord. Uh, een onverstaanbaar wijs woord? Nee, weet ik, ja, dit ja. hoorde ik. Of we op zijn praatjes zaten te wachten. Van, van, ja, van, ja, van, uh, niemand zit uh, toch uh, op de praatjes van waterreuzen. Volgens mij is die de goedkoopste van alle analisten bij het stu studio ja, vo voetbal. Komt voetbal ja, die ja, brengt geld mee. Nou, ja, de klap op de vuurpijl was nog. Er werd op een gegeven moment gevraagd, was voorbereid ook nog. Wie vinden jullie, de, het ging over Robby Robbie van Persie, dat is zo'n mooi seizoen draaide. Ja, ja hoe oh ja. nou, meen je dat nou? nou ja, Alleen Stevie dat... Wonder heeft dat niet gezien. Nee, precies. Nou, uh, anyway, uh, toen werd er gevraagd naar uh, de analisten of ze de vijf beste voetballers uit Nederland alle tijden zouden kunnen maken. Een lijstje van vijf. Ja, he? Lijstje van vijf. Het lijstje van vijf. Vijf vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, vijf, Nou, vijf, vijf, vijf, nou ja, vijf, vijf. Dat, nou, iedereen, iedereen heeft van kruis bovenaan. Oh, ja, ja. En dan bergkamp. Lijkt mij, lijkt mij ook wel taal, de kool op steden. Behalve bij uh, Hoorland Waterhoors. Oh, wie had hij op ja. één? Nee, hij had, had gewoon een kruis helemaal niet bij. <laughs> want die hebben toch geen voetballen. Ja, maar dan oh, nou wordt gevraagd de beste vijf voetballers van uh, alle tijden. Ja, kom maar wel wezen, maar ik heb het nooit zien spelen. Nou, wie had hij dan wel? Mark van Bommel. <heure obliged> nee, die stond er ook niet op. Uh, oh. uh, wie had hij uh, wel, Leo? Uh, uh, Willy, uh, nee, Perry van Haarlen. Uh. Ja, echt waar? Ah, <racht>. oh, dat vind ik wel goud, hoor. <mulv1> maar wie stond nee. er nou op één, Leo, bij, Le bij, bij Waterhuis? Want dat moeten we toch echt weten voor het verleden verhaal? Wie? Nee, ja, ik, ik weet niet meer wie er... De, ja uh, van Basten, van barst, van geloof ik, bij hem gaan. Marco van maar, maar, maar wie staat op jouw lijstje de top 5, Leo? Uh, wie bij mij bovenaan staat Kuif. En, en op twee? Op twee, uh, uh, Robbie Rensbrink. En op drie? Uh, Dennis Bergkamp. En op vier, Marco van Basten. En op uh, vijf, uh, Rijker uh, Jan, van, of Jan van Beveren. Jan van Beveren. Ja, maar dat vind ik leuk. Dat, dat getuigt van een diep, diep historisch besef. Ja, een van de beste doelmannen die ooit, uh, ja. ooit bestaan, bestaan hebben. Echt... Uh, ja, nou, hartstikke leuk, Leo. Hey, uh, Leo... Uh, dus ja. dus, Meegegaan uh, was 78, hadden we gewonnen, Leo. We, we hebben dus... Uh, nou, dat ah, denk ik ook. Uh, nee, 74 hebben we het over. Ajax nee, nee. wordt dus Ach, kampioen. Nog, ja, Feyenoord Wat? wordt dus tweede. PSV ja. verliest de beker. Ik vind dat we wel lekker bezig zijn, als ik even zeggen mag. Ja, zegt trouwens, hebben jullie ook gelijk dat de uh, niet bij de selectie zat? Bij, uh, Meen ah, je dat uh, nou? Nee, ja, nee. We, nee dat ja, is ja, echt waar, hoe zou dat, dat de... dan komen? Ja, hoe komt dat nou, Leo? Leo, hoe komt dat? Nou... Wat is de voornaam van Boerichter? Hans. Nee, Derk. Oh, Derk. Komt die daar Ben je ik Ja. Oh, ik dacht, je gaat het nog even inschieten, maar dat. Oh, Derk. Die is natuurlijk van de buis gehaald, uh, Dirk. Ja. Door Max. Dirk Boerichter. Ja. Ik heb het gevoel dat ik deze grap pas eerder gehoord heb. Ik moet eerlijk zeggen dat. Uh, ik heb het gevoel dat. Uh, uh, nee. Hoorder oh, Wagen Harry. Oh, nee, oh. oh, de wagen uit. Weet je wat leuk is, we kunnen het verder in het thuis doen. Ja, Leo, du schweinsgeiler lustimpfer, wat brauchst du? Uh, wollen ze iets bunsen hebben, of niet? Du kleine Leo... Ik dacht dat we nu thuis doorgingen. <laughs> ja, toch denk ik, Jan zich heel aardig zou redden in een, in een bordel in Stuttgart, zeg maar. Ja, zo, ja sorry. Und, uh, und, uh, Een drie pilsner. daar. Riezenschwans. Hoi, onze... Die We brauchen het, wat nicht? niet. Ik brauche mijn auto. Kleidmittel. Goed. Ja. <laughs> kleidmittel, ja. Hebben ze een beetje kleidmittel voor mij, gedaan? Uh, Leo. Leo! Leo! Leo! Ja, jongens. Uh, wil je nog iets analyseren? Want je bent toch analyticus. Ja. Oh, ja. oh ja. Uh, nou, uh, ik wil wel even. Uh, dat heb ik hier opgeschreven ook nog. Met uh, hoofdletters. De oh. naam uh, Frank de Boer. Want uh, dat vind ik toch. Want hij. Uh, we hebben het wel over. Uh, de, de, de, de, de revolutie van Kruijff. De fluwele revolutie en zo. Maar ik denk dat. Het, we hebben het helemaal niet over. Het. Uh, uh, het. Nee, dat is ook wel hard ook, trouwens. Uh, uh, uh, uh, uh, maar het uh, middel Hets. van Ajax is geweest om kampioen is Frank de Boer geweest. Achterlop. Ongelooflijk, drie keer uh, kampioen. Hey, en maar Leo, wees ja. nou eens eerlijk. Had je dat toen hij aantrad gedacht? Nee, ik dacht wel dat het een, dat het een enorme goede zet was. Omdat uh, uh, Frank de Boer uh, ja, in, in, in zijn periode als speler en als uh, assistent trainer... Al, ja, allemaal hoe iemand zich uh, ontwikkelt... Dat, dat kun je natuurlijk nooit, uh, nooit voorspellen. En, en trouwens, het mooiste van alles is... hij, hij is altijd zichzelf gebleven. en uh, Hij is zo een die in die drie seizoenen ook een beetje voor gezorgd... dat het in Laag of een ijs een beetje uh, veranderd is. Dat, dat, dat, uh, je krijgt wel de indruk dat onder zijn leiding het uh, zeg maar dat uh, uh, imago van Ajax wat, wat uh, hè, dat poederige en hij is gewoon een hele nuchtere normale saankanter, hè? Maar ja ja. Maar ja noord hollander die, die, ja. die uh, inderdaad gewoon uh, ja door zichzelf te blijven ja fantastische dingen gaat uh, gaat Frank de Boer ook nog een, een echte grote club doen denk jij nou ja, ik, ik denk dat hij diep in zijn hart uh, hoopt dat hij, dat hij, dat hij dat, dat, nou ja, in de toekomst zeker, maar uh, dat, dat heeft hij ook wel eens uh, zo, zo laten weten. Uh, maar ik denk dat hij diep in zijn hart hoopt dat hij uh, met Ajax inter, internationaal ook nog uh, wat, wat kan gaan bereiken. Nou, hij heeft gezegd, gezegd dat hij volgend seizoen uh, nog steeds hoofdcoach is bij Ajax. Ja, ja, dat, en uh, uh, wat, wat Frank in zijn kop heeft enzovoorts. Maar ik, ik heb, ik heb zo'n vermoeden dat als hij blijft... dat hij niet uh, weggehaald wordt door een of andere topclub, je weet maar nooit... maar dat, dat, dat hij dan met is, nog, nog mooiere dingen kan gaan doen... en dan internationaal, want ik denk dat hij daar zijn zinnen wel op gezet heeft. Want dat zit hem toch niet lekker, want internationaal... Uh, ja, eh, als het vaak door Boekarest een uh, uh, paar kansloze partijen toch tegen Real Madrid. Ik denk dat hij daar nog wel wat rest van zet. Nou ja, ik, eh, laten we het open tenminste. Iedereen die een beetje een uh, voetbalkenner is, moet zo maar te zeggen. Ja, want Jantje Roos dreigt toch, uh, Leo, uh, wel de winnaar van dit seizoen te worden. Dat he? dacht ik wel. Ik was de enige die voorspelde dat Ajax kampioen werd, weet je nog, jongens. Ja. Nee hoor. Jawel. Maar wel, jij bent halverwege het seizoen je bent gesvitcht, gesvitcht. Maar, ja, uh, jij, jij bent Jij Twente, Leo. Jan jij bent PSV. Twente. Ik zei Ajax, ah, dus ik heb gewonnen. Ja, maar dit staat nou geschreven... Ik dat ben niet uh... tijd voor een applausje, zou ik zeggen. Dat ik bedoel, ik ben toch Je hebt het uh, eerst nu al applaus gekregen voor de meest rare opmerkingen. Nou zeg, uh, ik, ik vind dat ik, dat, dat ik nu, dat ik nu dat ik het zeker wel heb verdiend. Dank u wel. Dank je we, ja. we krijgen hier een soort van heldenverering ben, die grenst aan, de, ja. aan het walgelijke. Leo, krijgen we hier ja. in deze studio. Ah ja, Jan. Ja, en dank u wel. Heerlijk. Uh, Leo, dankjewel. Hey uh, Leo, um, uh, Willem 2 gaat degraderen neem ik aan. Uh, is dat nog een partij volgende week dan uh, voor Ajax of is dat gewoon een uh, walk-over? Oh, jinx het nou niet joh. Jinx? It. Ja, dat is ook eng jongen. want is is je zien, er ja, geloof dat hier liggen. Ik geloof liggen, niet in, in, in, en... in paranormale par uh, uh, onzin. Uh, hey Leo, wat gebeurt er denk jij als Ajax per ongeluk verliest bij Willem 2? Dan uh, winnen ze de laatste wedstrijd bij Groningen. Ja, denk je? Ja. En als ze winnen bij Willem 2. Dan, uh, dan uh, maar spes, is het een groot feest. Nee, met je verliezen, dan winnen ze dan met Groningen. Is de ja nee, wat, wat, uh, wat, wat wel uh, bizar is natuurlijk zondag is dat uh, de winnaar Ajax naar alle waarschijnlijkheid uh, ja, een groot feest en dat dan ook uh, uh, effectief uh, weer II tweede Ja, hè? Ja. ja, dus dat de ene is aan het huilen en de andere is aan het dus die jongens, die jongens zijn ja, ja, wel te gaan, hè? Dat is wel gewend, hè? Dus ja, zo ja. is het leven, Leo. Leo! Hey Leo, mag ik je hartelijk bedanken en uh, wel de te rusten, uh, toederdokie. Oh, wacht even, wacht even, je moet nog even, uh, dus niet over Simek, hè? Ja, kom. Ja, wacht ja, dan. Uh, oh. Bring de oh. auto. Hi. Oh, maar wij willen ook kampioen worden. Zeg je nou? Oh. Ik weet, Leo, je bent vandaag moeilijk verstaanbaar. Onverstaanbaar. Oh. Leo! Oh. oh. Uh, maar wij willen ook kampioen worden. Ah, natuurlijk. Dat heb ik toch, schat. Ah, natuurlijk. Vandaag, Leo! Eerlijk stil. Echte Janne. Jan Roos. Woe. En Jan Heemskerk. Ja, hij eiste een apart debat met staatssecretaris Wekes over Bulgarengate. De Kamervoorzitter vroeg of de PVDA er nou wel of geen oren had. De CDA-leider Buma beschuldigde haar vervolgens van partijdigheid. Het was een drama en een toestand. En we bellen voor opheldering met de Tweede Kamerlid naam de CDA, Pieter Omzigt. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Pieter Omzicht van het CDA. Goedendag. Goeienacht, meneer Omtzigt. Wat vond u er nou van dat voorman Buma mevrouw Van Multenburg zo grof schoffeerde? Is dat nou het nieuwe CDA? Nou, um, Siebrand zei eigenlijk maar één ding en dat is... U stelt een sturende vraag, voorzitter. Dat is de enige opmerking die hij gemaakt heeft. Ja, en u zegt Van Miltenburg: ja, mijn objectiviteit, mijn neutraliteit... die wordt door, door, door die schof van een Buma in twijfel getrokken. En, uh, tot hier en niet verder. Hij is over de streep, zei ze. Of iets dergelijks. Eigenlijk zei ze: Ik ga een potje janken in het toilet, Maar dat, dat, dat, dat, mooi was het niet, meneer Omtzigt. Nou, we hadden net een discussie van 25 minuten gehad en een interruptiemicrofoon. Ik was trouwens de discussie zelf begonnen. Ja, weet ik. Over of we een apart debat moesten hebben over het feit, helaas. Dus wanneer wist Wekers en wanneer wist de Belastingdienst dat al die Bulgaren hier met bussen naartoe kwamen. om je toeslagen aan te vragen en dan met veel geld weer naar nou Bulgarije te verdwijnen? Ja. En wanneer is nou eigenlijk wat aan gedaan? En wij als oppositie, negen oppositiepartijen, uh, vonden dat daar een apart debat over gehouden moest worden en wel zo snel mogelijk. Ja. Nou, Wekes die had, uh, wij hadden gezegd nou, we het eigenlijk nog op de dag voor het recess doen. Dus Wekes heeft vijf uur de tijd om een brief te schrijven waarin hij precies vertelt uh, wanneer wat gebeurd is. Ja, dat kreeg je niet voor elkaar. Nou, hij heeft heel veel brieven geschreven vrijdagmiddag. Hij heeft een brief geschreven aan mij over de... Belasting die SS'ers niet over hun pensioen hoeven te betalen. Een SS's? Hebben we het nou over Dirk weer? Ja, maar die vraag heb ik al drie weken eerder gesteld. Dus toen wist ik niet dat DERK daar ook bij hoorde. Maar ja. Nederlandse oh. SS'ers die een pensioen uit Duitsland krijgen. Ja, ja, die krijgen ja. Bank, ja. Die betalen daar dus geen belasting over. Hai, hoor man die wagen! Nee. Ja, dat is niet fraai. Nee. Het tweede oh, nee. is over trouwen en dat hij de gegevens van trouwen van de belastingontduikers niet krijgt. Nee. Dan nog nee. een brief over de kinderopvangtoeslag. Ja. Gaat hij nu alle brieven doornemen van de Tweede Kamer? Nee, nee toch? Nee, maar eigenlijk... Nee, maar dat waren allemaal brieven die hij in die vijf uur dat hij dat feiteraas moest schrijven, geschreven heeft. Hij heeft de verkeerde in in de brieven geschreven. Hij heeft de verkeerde brieven lopen schrijven. U had eigenlijk zoiets van, kan je al die andere onzinbrieven gewoon lekker even op de lange baan? Ik wil deze brief hebben. Dat was eigenlijk een goed punt. Ja, maar ja, als de hele oppositie zegt, wij willen die brief hebben... dan moet je denken, weet je wat, ik ga wat anders over vragen. Ja, maar, ja, we, maar goed, oké, maar we zaten nog even in die discussie. Op een gegeven moment... Uh, uh, nee, weet je, uh, een beetje, uh, want, uh, want Van Miltenburg, zat bij Jinek... en daar uh -huh. zei ze dat Buma echt over de lijn is gegaan. Ja, nee, maar... Vindt u dat ook? Nee, eens uitleggen hoe dat allemaal zo kwam? ja maar dat nou, duurt heel lang dus ik wil even nou, naar het punt, je uh, punt als ja, je nee ik vond het wil je nog niet, wil je nog dat, nog dat hij nog langer over alle brieven heeft, van de wereld geven Hij maakte maar één opmerking en dat is van die stelt een sturende vragen en dat vond hij ook die, ja want het probleem in die discussie was het volgende um, de heer groot van de partij van de arbeid was heel onduidelijk Etje groot de ja, de VVD die zei de hele tijd, wij willen geen apart debat. Wij nee. willen een debat over hoe in de toekomst de toeslagen eruit moeten ja. zien. Daar willen we heel goed over praten, maar we willen vooral niet praten over die Bulgaren. Nee, want nee. Zijn bang met... de red van de oppositie zei, wij willen een debat wat, hoe, hoe die Bulgaren dat nu hier allemaal hebben kunnen doen. Dus het draaide en... allemaal om die ene gluipert van de PvdA, die maar niet duidelijk wilde ja. wezen. Nou, en toen of hij vroeg... met de VVD meeging, ja. dan wel met die, dat hij die met mijn voorste meeging. Precies. Dus ik vond dat hij met mij meeging. Maar duidelijk zei hij in ieder geval niet, ook nee. nadat we het drie keer geprobeerd hadden. Precies. En dan vraagt nou, mevrouw Van Miltenburg op een gegeven moment van... hoe zit het nou? Nou, als ze dat nou gevraagd oh. had, dan had u mij maar die vraag niet gesteld. Nee, want ze zei... mevrouw van, ze van Miltenburg zei van... Precies. Heb ik het goed begrepen dat... Nou, en toen haalde de voorstel van de VVD uit de kast dat hij dat ook wil. Ja, ja en toen zei... Uh, maar dan van, had die man mevrouw... toch ook kunnen zeggen nee? Dat heeft hij niet nou, goed begrepen. Doe, doe, ik doe, wil namelijk dolgraag in de armen springen van meneer Omtzigt en met hem mee... Nou, Hoe moeilijk is het nog, precies? Toen zei hij nog niet wat hij wilde. Toen begon hij nog een heel verhaal. Hij zei niet, ik wil het een of het ander. Hij, ja, hij, hij, hij wint het spelletje geen ja, geen nee. Echt zonder enig... Maar, ook, maar meneer Omtzigt, u weet toch wel wat er aan de hand is? Kijk, Wekers, uh, uh, die is gewoon de lul. Die, weet je, die, die, die wist dus al dat die Bulgaren hier poen op komen halen. Heeft daar niks aan gedaan. Dus, dus ja, ze willen tijd rekken. Nou, en hun vriendje, de PvdA, van, van, die, van, die, van, die, van die van Rutte 2, dat, dat, dat fantastische kabinet... ...dat uh, die, ja, die denken van jezus, hebben we, net, hebben we net die teven gehad en nou die wekers... Dus ...moeten we deze nou al laten bungelen of niet? Ja, dat kunt u denken. Ik kan als oh. je, kan ik alleen maar wachten tot ik het officiële antwoord nou, van de regering precies. krijg. Ja, nou, precies. ik, dan dan dan ik, dan ik dan met dat, u. Ja, ik bedoel, ik kan moeilijk... ...allerlei speculaties gaan noemen. Maar meneer Omtzigt, daar zijn we nog steeds op het punt. Het is onmogelijk dat, dus een... dat ik een debat vraag. Het nee, is maar de er eerste is... keer in mijn tien jaar als Kamerlid... ...dat ik gezegd heb dat de kwestie van vertrouwen aan de, aan de orde kan zijn. Dat is vrij zwaar dat ik dat gezegd heb. Ja. Ja, maar hij heeft gewoon één kans om een goede brief te schrijven... ...om ons te vertellen wat hij nou precies wil Ja, dan wil u nou op heeft, 4 mei wil u die hebben. Dat is fantastisch. Maar dan zitten we nog steeds even bij die gekke PvdA... ...die dus maar geen antwoord wil geven... En dan, dan maak ik het toch, ja, ik vind het dan een beetje een academische kwestie of mevrouw uh, van Miltenburg linksom of om die vraag stelt. En, en moet er dan zo hard op die vrouw ingegrepen worden? Dat vind ik toch wel weer een vraagje. Ja, ik vond het niet zo hard dat, dat, dat uh, Sibrand van Hans-Marie zei: nou, van, Het is u stelt, wel een u stelt een sturende vraag, is een, is, een, ja, is een directe opmerking. Maar ik heb wel eens hardere dingen gehoord ja, maar, maar, uh, in, uh, in mijn leven hoor. En die mevrouw die gaat dan huilend weg, dan denk ik: je bent niet geschikt voor die functie. Wat vindt u? Ik vind dat ze wel geschikt is voor de functie, ja, maar, maar... Een beetje uh, huilen he. als je een beetje commentaar krijgt, is het toch vreselijk? is het niet professioneel. Nou uh, ja, dus iedereen, het kan iedereen een keer gebeuren. Heeft u wel eens geld? Ik heb best wel eens geld, maar uh, niet in de Tweede Kamer. Oh, Nou ja, goed, het is te vaak om te janken. Maar goed, moet die, uh, wat, wat moet, wat moet uh, meneer Weekes komen vertellen, wil u er weer vertrouwen in hebben? Nou, ik hoop dat hij ondertussen veel maatregelen genomen heeft de afgelopen maanden... om deze fraude stop te zetten, ja. zodat het al maanden niet meer kan. Als dat het verhaal zou zijn, dan zou hij een geloofwaardig verhaal hebben. Nou, niet dat u, als het nou zou blijken dat hij het stiekem toch eigenlijk wel een beetje wist... maar het dossier lag onderin zijn bla en dan was er niet naartoe gekomen... want hij was nog druk bezig met die brief over al die andere dingen die u net zei. Is dat dan ook goed? Dan word ik er minder enthousiast van. Hm. En hoe groot is de kans dat u zegt van, uh, joh, motie van wantrouwen, gelukkig weg, joh. Nee, hey, maar uh, dat soort dingen dan speculeer ik pas over op het moment dat die brief er is. U houdt niet uh, zo van speculeren, hè? Uh, nou, niet over dit soort dingen. Ik hou niet van speculeren. Kijk, een motie van wantrouwen is zoiets als een, uh, is iets als een ontslagbrief bij jullie op de redactie. Daar speculeer je niet over... Uh, je kijkt eerst wat er aan de hand is en dan. Uh, nee, dit, je het is de waar, dat is wel waar. Maar, op je, maar bijvoorbeeld op de redactie kan je zeggen: als je een laptop steelt, dan ontslaan we je. Dus als Wekers geloog heeft, dan krijgt hij een motie van wantrouwen. Dat vind ik geen speculeren. Dat is alleen maar een penalty op iets zetten. Ja, maar uh, zo werkt het inderdaad in de politiek. Als je je klus niet goed gedaan hebt, dan kun je een motie van wantrouwen ja, krijgen. Ja, het ding maar is een klein beetje. eerst goed gekeken van wat er gebeurd is. Dat maar de ding is een beetje, uh, in opzicht dat het de laatste weken. Hè, met, natuurlijk er zijn er telkens dingen aan de hand. Maar. Uh, de, de, de roep om, om aftreden lijkt wel steeds sneller en sneller te klinken. alsof het een beetje een doel op zich wordt. In plaats van uh, uh, dat, je, dat, je, de, dat je probeert iets op te lossen, een situatie. En, en is dat nou wel de manier waarop het moet gaan, oppositie? Of? Nee, dat is helemaal geen doel van de oppositie te zijn. En, het heeft er soms uh, mijn gevoel was een beetje. Misschien is het helemaal niet waar. Moet u gewoon zeggen dat het niet zo is. Maar het he, de sturende vraag: dit. Het heeft er een beetje de schijn van dat het meer gaat om, om zoveel mogelijk uh, winstlieden om te leggen. Dan, hè, politiek gesproken. Dan, dan dat het werkelijk gaat om het oplossen van problemen. Want dat zal toch wel, namelijk aan, dat die Bulgaarse gat, gaten nu gedicht worden. Nou, dat vraag ik maar af. Kijk, vandaag komt Wekens weer naar buiten met het feit dat hij. of gisteren met. dat hij die motorrijtuigenbelasting uh, gaat uh, aanscherpen. Uh, weer een andere brief. Ja, maar daar dat vraagt de Kamer anderhalf jaar om. En dat doet dus alsof het een nieuw voorstel is. Anderhalf jaar geleden zei de Kamer binnen drie maanden moet eens Bulgarië en Polen gaan controleren. Er wonen hier een paar honderdduizend. En ze hebben met elkaar minder dan 1500 auto's ingeschreven waar ze belasting over betalen. Dat is wel erg weinig. Ja, dat is Zou gegeven. u eens wat gaan controleren? Want ze rijden echt allemaal in busjes naar het werk. Want ze werken wel hard, voor zover we kunnen zien. Dus uh, die busjes, ja, wij moeten belasting betalen in Nederland over onze auto's. Zij ook, als ze hier werken. Zo werkt het weg. Waarom begint er geen meldpunt? Polenautomelpunt.nl. Uh, het... Bulgarenautomelpunt. Nee, ik heb het niet zo op, uh, op dat soort meldpunten. Oh. En helemaal niet individuele dingen. En aangezien ik maar één medewerkster heb, gaat het met meldpunten. Maar ook niet worden. Maar u zegt eigenlijk zoveel als. Op zich is het eigenlijk veel als het had makkelijk al lang opgelost kunnen zijn. We hebben er al anderhalf jaar geleden om gevraagd. Ik begrijp werkelijk niet waarom die ons in die Ja, was. dit had allemaal heel veel sneller uh, kunnen gebeuren. En uh, daarom begrijp ik niet precies wat er uh, wat er gebeurt. Ja, en ook bij uh, de heer Teven. Um, het lag er toch echt al twee jaar lang een rapport, nota uit Europa... geschreven door een Albanees, een Macedoniër en een Turk... die een aantal heel duidelijke aanbevelingen deden over de in Rotterdam. Een voorbeeldje, er zijn te weinig artsen in dienst... Um, tweede voorbeeldje. Als je iemand in vreemdelingen-detentie neemt, dan moet je hem een briefje geven waarop je hem vertelt op basis van welk wetsartikel hij in vreemdelingen-detentie genomen wordt ja. in een taal die hij begrijpt. Dat zijn hele simpele aanbevelingen. Ze zijn gewoon niet opgevolgd. Nou, als hij een briefje had gehad, dan hadden ze moeten controleren of ze hem in detentie hadden mogen nemen. Nou, meneer Dolmatov mocht niet in detentie genomen nee, de nee, worden, precies. was hij vrijgelaten. Hij kreeg geen zien. Sterker nog, hij heeft met een Um, strop om zijn nek. Hij heeft geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Hij heeft met een strop om mijn nek. Uh, was die, lag hij in zijn cel. Hebben twee bewakers die strop van zijn nek gehaald. Dan vroegen ze hem: hoe gaat het met u, meneer? En toen antwoordde meer Het gaat goed, ik was een beetje in de war, maar alles is goed nou. Oh, ze zei dus prima, gaat u maar weer lekker liggen. Ja, dat is een beetje raar. Daar gaan we niet van doen, hè? Maar, nou, maar goed, we ja, hebben dus wekers. Ik dus we bedoel, er waren ook redelijke redenen om uh, over dat incident uh, te even. Die trouwens al jarenlang verantwoordelijk is voor de gevangenissen en vreemdelingen-detentie. Dus ook twee jaar geleden dat er was. Ja, om, om gewoon eens te vragen van wat er precies gebeurd was. En dan hoort het er gewoon bij dat je daar verantwoording over. Dus hij zegt gewoon eigenlijk, wij jagen niet op staatssecretaris, er zijn altijd goede inhoudelijke redenen voor. Ja, dat had hij ook kunnen zeggen, dat was ietsje korter. <lacht> nou ja, als ik dat zeg, had ik gevraagd, wat waren die inhoudelijke redenen? Ja, ja, nee, nee, dat hadden we niet we gedaan. Dat hadden, we we hadden we het nooit gedaan. Nee, wij zijn gedaan. helemaal niet op zoek naar nuances <lacht> in, en dat soort dingen, Als alsjeblieft. Ja, wel, wel. Hé, hey, maar uh, de stelling van vanavond is dat uh, Rutte 2 moet uh, ophoepelen. Dat denk ik toch ook, mag ik hopen? Rutte 2 heeft de verkiezingen gewonnen. Ze hebben 79 zetels ja, in de Tweede Kamer. En zolang de Partij van de Arbeid en de VVD met elkaar vinden dat ze een goede regering vormen, blijft, blijven ze gewoon zitten. En wat vindt u als uh, toch wel nou, een hele grote binnen het CDA? Um, ik, ik zie dat ze in het regeerakkoord dat ze elke drie weken een nieuw velletje papier pakken en nieuwe plannen aan het schrijven zijn. Stel dus nou eens dat ze... -akkoord, dan wordt de zorgpremie eruit gedonderd door de VVD-leden. Ja. Dan komt er een sociaal ja. akkoord waar de helft ja. van ja. dan dan dan de hervormingen verdwijnt. Dan komt er een zorgakkoord waar de helft verdwijnt. Dus ze moeten een keer... Ze moeten een keer beginnen met Stel nou dat, ze, van ze, de dat de ze nog eens zouden doen, wat, wat wel eens in de afgelopen paar weken wel eens te sprake is gebracht. Komt toch eens, weer eens een herformatie of een tussenformatie, hoe je het noemen moet. En ze komen aankloppen bij u. Wat zou u dan zeggen? Na nou, er valt te praten of ga alsjeblieft zeggen uh, dat we eerst maar nou, eens verkiezingen doen. De CDA heeft de deur er al voor dicht gegooid. Ja, nou, dan moeten, ze, uh, dan moeten ze bij de kamer van uh, de heer Buma zijn, niet bij mijn kamer. Nou, ik heb de heer Buma die vraag gesteld en hij zegt: doe het niet. Nou, hebben <laughs> we dat ook weer opgelost, hè meneer Omzicht? Ja, hij gaat erover. Ik niet. We heen ons in de partij. Ja, nee, maar dat, dat zei hij echt hoor. Hij wil niet meedoen met de tussenformatie. Dus, uh, nou ja, goed. Ik dank u wel. Een prettige nacht. Lekker slapen. Morgen het land erin. Oh, nee, je bent vrij natuurlijk een vakantie. Nou, een prettige ik collega's, ik uh, maar. Ik ben morgen gewoon uh, aan het werk in Enschede. Oh. En, oh, en oh, pardon. Uh, inderdaad, uh, ja, pardon, dinsdagochtend en in alle vroegte gaan we naar, naar Amsterdam. En gaat u uh, aan het pils? Nee, ik, nee, nee. De nee? Bij, de, ik, we hebben een hele mooie dag. Als Kamerleden worden we... Uh, het is natuurlijk... Formeel is de inhuldiging een vergadering van de Staten-generaal oh, ja. ja, ja. van de Tweede eerste Kamer... waarbij de ja. koning ontvangt. Dus de schrikken. koning is onze gast. Dus je kan niet dan dronken worden, is, nee. Dan, nee, dat kun je niet dronken worden. Ja, na de receptie we. in het Paleis. Ga niet de hele dag, dag doornemen, nou hè? En s'avonds het feest van de minister-president. <laughs> ja, die zal misschien een glaasje wijn worden. Dat zou ik oh, zeker geken. doen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Nou, is mijn Ik dank u wel. En da! Gaat een nacht nog. Dag. Het Geluid. De verliefde spanter vindt die gasten van de PvdA leperakkers. Dagboek van de liefde spanter. Dus het PvdA-congres wijst dit weekend de voorgenomen strafbaarheidsstelling illegale categorisch af. En de PvdA-fractie eigenlijk ook. Maar ja, die wil ook de belofte in het regeerakkoord niet breken. Want socialisten zijn mensen van hun woord. Maar als ze het helemaal voor het zeggen hadden gehad... nou, dan zou die onmenselijke wet er natuurlijk nooit komen. Of wij menslievende burgers van Nederland ons dus wel even willen realiseren dat die misdaad tegen de menselijkheid komt uit de koker van die perfide VVD met haar opperbeul Teven, de moordenaar van de arme Dolmatoff en de gezel van vele uitgeprocedeerde lieverts die ook niks anders willen dan een toekomst voor zichzelf en hun nakomelingen. Kijk, dat doen ze toch handig bij de PvdA. Schoorvoetend akkoord gaan met hervormingen. Intussen wel de moral high ground claimen. En de VVD bij voorbaat brandmerken met de schuld van eventuele nare gevolgen van harde ingrepen. Kijk, of die wet nou slim is, kun je je afvragen. Als je toch niet van plan bent te handhaven... en die enkel moet dienen als afschrikker van nieuwe asielzoekers... lijkt die zijn doel een beetje voorbij te schieten... en kun je het eigenlijk maar beter laten. Waar het om gaat, is de geheide en gewetenloze manier... waarop de PvdA gebruik maakt van dit soort buitenkantjes om de coalitiepartner en Zwarte pietel te schuiven. PvdA en VVD zijn het een ouderpaar. Mama PvdA knuffelt de kindertjes tegen de warme borsten... vindt alles goed en stopt ze vol met snoepjes. Standjes uitdelen laat ze liever over aan een vader VVD. Voor mij mag het wel hoor, maar als je vader het merkt, dan zwaait er wat. Kijk, zo hou je zelf je handen schoon en breng je de ander onverdiende schade toe. Het zou de PvdA sieren eerlijk te delen, want daar zijn ze toch zo van... in de verantwoordelijkheid voor alle narigheid... die deze kabinetsperiode helaas moet worden aangericht. Dagboek van de liefdespanter. Man, man, man, man, man, wat een stukje tekst. Top! Je kunt nu gratis bellen naar 0800-112 om je mening te geven over de stelling... het is afgelopen met Rut 2. Ja, het is afgelopen met Rutte 2. Nou, precies. Ronald Snijders daarentegen is bedenker en tekstschrijver... van het Surinaams Koningslied Jan. Een werkelijk zeer prachtig stukje dansbare tropische gezelligheid. Oh, gezellig. Ja, over het hoe en waarom bellen wij met Ronald Snijders. Uh, een hele goede nacht, Ronald Snijders. Goedenavond. Goedendag, meneer Snijders. Nou, wat, wat, wat een ontzettend leuk idee. Hoe kwam u erop? Dat is echt volstrekt spontaan gekomen, zoals de mooiste dingen eigenlijk Heb ik ook gebeuren. vaak hoor, dat spontaan komen. Ja, ben ik gewoon aan het wandelen in de stad Delft, waar ik al vanaf 1970 trouwens woon. Ja. Een, uh, een wandelingetje en ik zong, en ik zong een oud liedje dat ik ken, een oud-Surinaams liedje. En toen dacht ik, wacht even, dit kan heel toepasselijk zijn voor ja. de koningin. En toen ben ik aan de... En de, nou, toen heb ik er een opname van gemaakt en ik heb later die drie zangers Oscar Harris, de Dijana en Dana van leuiden voor gebeld. Oscar Harris, de held. Ja, dat is echt, Wat? u heeft niet Groot zomaar held, Oscar heeft iemand. Harris. Oscar Harris, heet de Oscar Harris, heeft u. Van. Ik heb de Oscar Harris, ja, maar we zijn goed bevriend met elkaar. Maar oh. we weten dat als, als, nou, wel, als we elkaar bellen, dan is er iets dat gaat gebeuren. Ja, precies, dat heb ik ook altijd. Met als ik Oscar bel. Hey, ja. <laughs> uh, uh, meneer Sneijder, uh, uh, het komt wel lekker uit dat het uh, Nederlandse Koningslied zo'n drama is, hè? Ja, maar het was dus zo bedoeld. Het lied was zelf gemaakt nadat de storm al was geluwd. Ah. Want er was eerst een storm rond Eubank en, en, en, en toen die boosheid van Eubank en dan, en, en dan de uitbraak van... Uh, van, uh, van Van de Ende, dat het toch maar doorgaat, ja. en dat het toch maar, dat het was al geluwd. Ik heb het gewoon geschreven, omdat ik in het verleden wel eens vaker voor hele bijzondere, soms best wel aangrijpende dingen, een, een component zoals de aardbeving in Haiti. In ja, Haiti. Ja. Precies. Dat heb ik ook wat geschreven, de overstroming in Suriname. En ik ben iemand die ook vaak tunes heeft gemaakt voor onder andere de ver van mijn bedshow van vroeger. Nou met, ja zeg, bent u dat? In... Ja, ik, wat? Ik... Ja, dat was u dat? Fantastisch. Ongelooflijk, dat nou. was, is een van mijn lievelingstunes. Ja. Van de ja, Ver van ja, mijn Bed-show. Zeg ja, maar, meneer Stijders, ik... mag ik iets vragen? Ja. Wij dachten eigenlijk stiekem dat, dat, dat Surinaamse mensen... een onwijze hekel aan Nederlanders hadden. Of is dat niet zo? En zeker in het Wat? Koningshuis. Nee, nee, nee, nee, nee. Surinamers hebben doorgaans geen hekel aan Nederland. Oh. Maar dat kan ik je met mijn hand op mijn hart vertellen. Oh. En, en het, het, het, zelfs in, in de Surinamers zie je ook dat Surinamers, dus met elkaar, ondanks alle verschillende bevolkingsgroepen: de Hindustanen, de Japanen, de Chinezen, de Afrikaanse Surinamers en, de, en de, zeg maar de Hollandse Surinamers, nooit er een slagpartij van hebben gemaakt. Nee, dat kan Ik dus je, is wel een keer voorgekomen, maar, maar dat is zo'n Reden. Dat is politiek geweest, maar, maar gewoon als twarkeren zijn ze nooit uh, tegen elkaar in de hand Oh, dan is het goed. En maar, meneer Snijders, weet je wat we doen? We, we gaan hem even draaien, Want ik bedoel, uh, je ja, moet toch ook even horen wat het is, toch? Zet maar op, DJ Kabouter. Oh, dat is hier. Ja, Op 30 april. Op 30 april is Willem Alexander, Willem -Alexander, Alexander. de nieuwe koning van Nederland. Nederland. Van Nederland. Nederland. Op 30 april. Op 30 april is Willem Alexander, is Willem -Alexander, is Willem -Alexander de nieuwe koning en Maxima De koningin, ja ja. Het land gaat aan het feesten. De... En gezellig zijn de meesten. Gezellig zijn de meestjes. Toch niet niks als dit gebeurt. Als dit gebeurt, iedereen wil lekker zwaan. Zo moet het ook met Jong New Meek. Oh de voetje. Maar we hebben Maxima, misschien nog het meer. Nog slappen dij in het Op 30 april. Op, op 30 april! Dat gaat het echt gebeuren. Gaat het gebeuren! De mensen ze zwaaien met vlaag. Het is overal Met vlammetjes overal, tot april. 30 april. Dan is hij echt de koning. Ja, is echt de koning. de koning? zeggen we <tis> dan, dan aan die lieve bedrijf? Nou. Bedankt lieve Beatrix! Dankjewel bedrijfs. Alles precies. Alle foto Alle foto! Alle foto's. Alle foto's. Alle een beetje een ratty, met een aardappel en een eitje, en wat sachetje, daar zijn een bruitjes. Nou, het bruitje. nou, stijden, ik kan er één ding zeggen, fantastisch liedje. Gaat het uit nu? Oh, wacht even, Alexander, ik Koning maar hier. <tied> Het echt geniaal. Liefde. Prachtig meneer Spijners. Ja, dus het is wat een emotie. Weet je zo gek is? Nou. En dan weet je wat zo gek is? Ik heb het nummer nacht op, op Facebook gezet. En het heeft tot nog toe al meer dan 120.000 views via YouTube. Ongeluk, ik. Ik, ja. Nou, dan pakken we er vanavond nog zeker 100.000 bij, meneer Sneijder. Wat een vreugde. Ja. Hey, maar weet u, er zijn ook mensen die, die u, uh, u een beetje een rare slijmbal vinden? Dat die een beetje loopt de mooie broodjes te bakken met de witte mensen. En dat u napers bent en vergaande glorie. Wat vindt u daarvan? Nou, <laughs> nou, kijk, je moet het zo zien. Een, uh, uh, well, uh, well, een grote boom heeft altijd een beetje schaduw. En ik beschouw die mensen als de schaduw van een mooie grote boom. Kijk! <hidden> een filosoof en, en een groot liedje schrijven. Precies. En wij hebben aan de lijn. Nou, meneer Stuyvesant, ik vind dat u uh, uh, een standbeeld verdient. Uh, ja, precies. Op een onwijs groot plein. Ja. En... Nou ja. Nou, dat we in dit geval de standpunt willen delen met de uitvoerende. Dat is de Nizjana. Ja, die maar grote is ja. Uh, maar vooral ook degene van de melodie. Dat is, uh, dat is dus Max, Max Royski geweest die in Nederland hier... Uh, en hij heeft geleefd tijdens de oorlog, ja, maar heeft we, kunnen, we, we kunnen niet vijf, uh, vijf standbeelden neerzetten. Meneer Morsvojski is al lang dood denk oh. ik hoor Jan. Ja, maar dan kun je er wel een standbeeld van maken. <laughs> nee, meneer Snijders, kunnen we er wel een standbeeld van maken. Dat wordt, ge dat wordt heel gezegd, meneer, super bedankt. Meneer, meneer Snijders, uh, wordt u wel eens wakker en gaat u dan stampot eten? Uh, ik zal het wel overwegen, ja. Ik hou over het algemeen wel van Bambi en Natima een stampot erbij, dat ja. kan ik wel versmaden. Drie flingers in de lucht. Ah, ja, gelijk ook. Nou, eh, nou eh, bedankt. Eh, te hebben, eh, heerlijk eten. Eh, maar het ook nog wel lekker eten, he. meneer ja, ja, is Super Ja, hoor. Ik vind Surinaams ja, gisteravond, eten, gisteravond, gisteravond nog Surinaams gegeten. Oh ja, wat heb je ja, gegeten, Jan? Nee, ik was met Howard Komproo natuurlijk op reis. Dus nee, Jan was altijd... met Howard Komproo op reis. Ja, Kent ja, u die? Die was natuurlijk... Die hebt altijd Surinaams eten mee voor de hele crew. Super gezellig. ik vind niks zo lekker als een mix van alle soorten eten. Ik vind de Hollandse Stampert heerlijk. Echt waar? Ja dat meen ik ja, dat, echt, dat is gewoon, in mijn studententijd, toen ik in, in Delft op het studentenblad woonde, nou ik kon een jongen ontzettend lekker stampot maken. Zo simpel, maar zo lekker. Ja, vind ik en ook, ik al juist van die, wordt... die uh, hele, uh, wat zei je? Ja vind ik ook lekker, maar ik, vind ook ja, ik ben ook gek op mozzarella met die hoor. Ja, een moxie ja, maar als je alleen maar met die eet, word je ook wel erg moximity-achtig. Ja, dus goed, je, je moet het lekker variëren. Dat is de hele, hele truc van het. Ja. Ja, Seiders, Jan zei het al, u bent ook nog een filosoof. Ja, en, Hartstikke en, en, bedankt. En, en, en een groot culinair kenner ja. En, en liedjeschrijver. Ja, en muzikant. En uh, meneer, meneer vandaag ons idool. Dat dacht ik wel. Ja. En dan zeggen we met z'n allen, zeggen we Mabox. Wat zeggen we? Mabox. Waarom is... zeggen we Mabox? Dat... Nou, goed... bijna goed. Waarbox. Betekent we komen elkaar wel tegen. We tellen weer tegen elkaar. Oh. Uh, ja. uh, Batsen bo op een dag. Batsen in de begeerlijke vriend van we komen ja. elkaar ja. weer tegen. Precies, maar dat. Wow. Ik dacht dat het Mabox was, maar het was Waarbox. dat is ook leuk. Daar verandert het een beetje. Ah, je hebt gelijk Wat ook. Dat uh, maakt uit. Niemand kist. verstaat me ook. Uh, wa, wa box, meneer Snijders en uh, slaap lekker. Oh, weet, je de beste, weet je wat de beste manier is om het te zeggen? Nou, huh? nou dan. Later, later. Later. Later meneer Later. Wabox. box Later, later. Dag. Okay. Later. Dag. Okay, later. Dag. Slaap lekker, doei. La, later. Dag. een boks. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, eerst even bijna weg. Nu zal Wekers het moeilijk krijgen over die Bulgare fraude en ellende. En ja, wat heeft het eigenlijk allemaal nog voor zin, joh? Wat heeft het allemaal nog voor zin, joh? Helemaal niets, leuk! Helemaal Alles kraakt en niemand heeft er nog zin of trek aan. Rutte 2 is een totale flop. Dus stop eruit mee. En dus, dan gaat het nu al 121. Ik geef je mening over de stelling. Het is afgelopen met Rutte 2. Zo! Poeh, nou, dan, zijn we de, dan gaan we meteen even naar Leon eens kijken wat die voor uh, inzichtelijke toestanden heeft op te dissen voor ons allemaal. Nou, uh, daar heb ik wel een mening over. Nou, dat ja, dat is ook dus ja. het concept van... Uh... Kijk, met Rutte twee is er nog lang niet over, maar dat betreur ik ten eerste, want ik vind dat Koen en Hanneke de perfecte premiers zouden zijn. Ja, eh, zo is het, let, uh, hartstikke uh... Wat een geleuter. Uh, je weet wat, je weet wat dan grappig is? We hebben een Jasper, maar het is niet Jaapie de Groot. Dus je hebt uh, diverse Jaspers kennelijk. Oh, mee nou Ja, maar. blijkbaar. Jasper? Hallo. B niet uh, Jasper de Groot? Hallo. Hallo. Oh, god. Ja, hier bij uh, de aankondiging van een bomaanslag. Oh, waar, waar komt die bomaanslag? Uh, die komt in, uh, in Briel, in uh, Groningen, uh, Rotterdam, Budel... Oh, en, en waarom? Is er ook een reden? Waalde, Groningen, Groningen ja, Amsterdam, twee in Groningen. Best. Dat is best veel. Maar waarom? Is er een reden om al die bomaanslagen te plegen? Of bent u gewoon, uh, u zit toch met het kruid en denkt, ja, we moeten moet er wat mee of zo? Nou, het is inderdaad, het gaat inderdaad over overschot van kruid. Ja, precies. Ja. Hey, wat vindt u trouwens van het Surinaamse Koningslied? Het Oh, je kent het niet? Nou, laten we het even Berreis. horen. dat ja, is even leuk. Even door. Even iets e, gezellig met Jasper. Want Jasper, ja. die. Uh, ik, voor mij heeft Jasper al een paar blikjes. Ja, toch verliezen. Het lukt altijd een hele krasje te Dit is hem, Jasper! Hangt hij op! Nou, kom je maar uit dan. Wat een geleuter. Wat een geleuter. En Winnen. Hey, jo alles goed joh? Ja, zeker joh. Nou, uh, mijn, mijn antwoord op de stelling is uh, best kort eigenlijk. En dat is dat het al uh, eigenlijk al een lange tijd al is afgelopen. Helemaal gelijk. een beetje meer, uh, of, of even een beetje off-topic gaan. En dat is meer over, het, uh, over uh, hoe het allemaal zogenaamd gezellig moet worden deze week. Stel kun jullie ja. daar ook zo op. Ja, Hé oh, oh, hey, Werner, is dat trouwens een Duitse naam, Werner? Ja, hè? Nee, het is, nou, is wel Duitse naam, ik oh. ben niet Duitser. Maar, nee, maar uh, het is nee, wel fijn een dat, we, dat we dan elke, zeg maar, dat we een deskundige aan de lijn hebben. Wat vind jij nou van Dirk? In 6 verleden? Ja, wat ik vind van Dirk is gewoon een mooie uitzenden. Die man die is jarenlang uh, gewoon uh, als uh, acteur aan de gang geweest. En nu is het een slecht trick en moet hij uh, van de tv gehaald worden. Wennen! Hoor dan de wagen! Wenner! Hold ja. wagen! Nou, ah, dan niet. Ja. Wat een geleuter. Dit is een uh, verwarrende, verwarrende aflevering, Jan. Dat moet ja. ik wel verkrijgen. Ik moet eerlijk zeggen, uh, wat een geleuter uh, wat niet verwarrend is, uh, heb ik niet nog meegemaakt. Nee, is kwaad. Want dat komt als je het volk aan het woord laat. Is... Oh, oké. Okay. Timo. Ja, hallo, meneer Roosmeer, Eemskerk. Hallo. Ah, meneer Timo. Ja, meneer Timo. Nou, allereerst petje af voor de aflevering. Oh, dankjewel, dankjewel. Timo. Je. Oh, en wacht even. Hoor ik daar dat er geklapt voor mij wordt? Dat <laughs> wordt nog wel eens een keer tijd, zeg. Vind je het ook niet? Ja, dankjewel, Timo. Ja, ja, joh, ja, het was goed. Joh, joh. Wat een talent heeft die ja, man. Ja, maar... onvoorstelbaar. Als je 2x 6-0 speelt, mag je daar ook best wel tevreden mee zijn. T uh, uh, Timo, ja. heb je ook nog een mening? 3. Nou, ik heb het idee, ze hebben de brugpijlers geslagen... Uh, nu moet, zijn ze nog in feite voor mijn gevoel nog steeds de regeringsverklaring aan het schrijven. Het regerakkoord aan het schrijven. Dus die ja. zijn ze nog aan het bouwen. Ja. En ik vraag me ook af, als zij het niet doen, uh, welke coalitie zou dan in dit tijdsgevricht... Nou minder, Timo, daar zeg schade, je wat. Uh, ...minder schade toebrengen aan ja. het landsbelang. Ja, nee dat is een hele goede. Uh, maar ja, dus eigenlijk inderdaad wat je eigenlijk zegt. We zijn tussen de rots en de harde plaats zitten we. Dat is nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ze hebben de vvd pijlen geslagen, de PvdA-pijlen geslagen. En het maatschappelijk middenveld moet nu, zeg maar, die brug gaan bouwen. Ja. En daarop gaan we dan verder. Ik nice. denk dat ik het wel, het wel leuk vind... dat we hier de laatste Rutte-optimist van Nederland aan het oh. hebben. Dat is ook wel weer een, een mooi ja. ding. Dus Timo, hartelijk dank Bedankt daarvoor. Bedankt voor je bijdrage, ja, Timo. Het je het was, uh, en wat vind je trouwens van het Surinaamse volkslied? Oh, heerlijk. Ja, dat is, dat is een leuk liedje. Moet je horen, joh. Dus, uh... <lacht> Op 30 april... Op oh, 30 april... Oh, is Willem-Alexander... Is Willem-Alexander... De, Alexander. de nieuwe koning van, van het Nederlands op dertig. Zo. <coughs> ja, wat een geleuter. Wat heb je dan nou weer een duizend? Dolf. Zo weer deze blok hier. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik hoor wel eens opgebeld door mensen dat ik denk, nou, wie zou dat nou zijn? Maar ah. we hadden nu Adolf Hitler ja, nee, ja, hoorde ik? Maar nou, hoorde ik nou de stem van Horst Tappert? Nee, nee, dat was... Uh, uh, Ome Hiti was dit. Ja. Oh, ik denk al. Ongelooflijk. Ik denk dat we morgen dat op de voorpagina van de Telegraaf zien. hoor. Van Adolf Hitler belt in bij wat een geleuter van de echte Janne. Ja, om uh, zijn commentaar te lezen. Richtige op... Jannen. Richtige Janne. Ik geloof dat die richtige Janne... beste Jänner-mennen van die Dansje, Dansje, dan je Ja, zo. Tot zover onze transferende tros. Wat <laughs> is een leuker. Jongen, jongen. Uh, hey Niels! Wat zit nou, <laughs> nou? Nee, nee, Waarom kan je je daar verdomme ook duizend keer inhouden? Zak hooi. Ja, maakt niet uit. Hey, Jan Roos, heb jij nou hetzelfde bloedje aan als mij. Kom bij als Naar mij, aan dan, dan ik leer van. Nederlands. Nee, hetzelfde ja, als ik. Nee. Ja, ja maar dat heb ja. niet? Nee, het is als mij. Een, het is beter dan ik, ik. of ja. hetzelfde als ik. Als mij. Als dat mij. Ja, is Dat zei niet, dus, nee, maar ja, dat komt het niet. Je hebt wel beantwoord gehad nu, zeg maar. Wat zeg je? Je, was, je bent door oh, de koning niet horen. Nou ja, doen we nog één keer. Ja, nee, als jij een vraagt vraagnieuws, dan doen we dat toch. Op 30 ja, ja. april. Op 30 april. Op 30, op 30 april. We willen Alexander, we -Alexander, -Alexander. Alexander de nieuwe koning van, van het Nederland. Op 30, op 30 de... april. Hoe oh, nee. vind je het? Wat een Hey, Ja. Ja. Ja. Wat vind je zelf van het nummer? Ik vind het prachtig, vind het prachtig, vind je het prachtig. Wat een geleider. Eh, Willem, is dit echt Willem? Weet ik veel, Willem. Zou Willem-Alexander zijn? Ja, hallo. Vind je met Willem-Alexander? Ja. Wat leuk, Willem-Alexander. Wat een prachtig Surinaamse lied. Mooi hè? Dat vind het luisteren. Kom maar hoor. Op april, op april, Willem-Alexander. De nieuwe koning van ons -Nederland. nederland Ja hoor, dat was een prachtig nummer. Daar kun je tenminste feest op vieren. En, ja, zo is dat, Willem. De dansen, dan zullen jullie het ook op vallen. Ja, gelijk, oh, Willem! En ineens barst het van de Willems, want daar heb je ook nog een Wim. Nou ja. Ja, Rouss, Mieter Zwartse Lied, eh, Ros van Donningen, Henk Veldmeijer, Waffen en Zes. Ik ben. Dat is de jazz, ja, nou, maar... ja, dat... Ja, dat is de Wat vind je nou? Ik ben een fan van een en mensen ineens oh. allemaal... Oh, ik ik, het is, uh, he, he, he, ik, ik begrijp het ook soms dat ook Wat een moet ik zeggen. Nou. Nee, maar je verwacht nog niet dat je aanwezig bent. Nee, ik de, dacht de, dat hij nee, dood was. Nee. Ik, ik dacht ook dat hij al jaren dood was. En boven die ik daar helemaal Net niet Net als, als Horstappert. Was in een gelul namelijk. Wie? Uh, Horstappert? Ja, ook. Ja, en nee, je gaat toch godverdomme niet 30 jaar verborgen houden... dat je eigenlijk gewoon met de doodskopjes mee aan het rennen was? Ja, wat moet je dan? Je kan dan moeilijk zeggen... Als je een kerel bent, zeg je dat gewoon... Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik keek nooit echt naar Dirk. Ik vond het eigenlijk een beetje zeikerig. Uh, wie hebben we volgende week? Vragen het af, dames en heren, jongens en meisjes, bij de Echte Janne. Ik ja, zou het niet weten. Ik ook niet. Ja, er komt hier oh, een twan. Een twan? Huis? Ja, er ja, kan maar één twan zijn, twan. hè? Welke twan hebben we dan? Nee, Aron andere twan. twan? Wof, nou ja, goed. Een, een twan. Kom, volgende week lekker luisteren, Echte Jan. Wij Dank wel voor gewoon. het luisteren van deze het week. Kom, de Echte Jan, want ik kussen jullie een goede dag. Ja, en en uh, dag, tot ziens. En ook namens Jan. Ja, nee, volkomen. Bedankt en de groetjes, ja. Doeg. Anders. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Het heeft er een beetje de schijn van... dat het meer gaat om, om zoveel mogelijk... Uh, winstlieden om te leggen... dan dat het werkelijk gaat om het oplossen van problemen. Nou, dat ik maar af. Kijk, vandaag komt de weer naar buiten... met het feit dat hij die motorrijtuigenbelasting gaat aanscherpen. Dat gaat de Kamer allemaal een jaar om. Dat is niet nieuw voorstel is. Ja, dat is heel belangrijk. Ik denk dat het niet... Als iemand in... Dus u zegt gewoon eigenlijk... wij jagen niet op staatssecretaris... er zijn altijd goede inhoudelijke redenen voor.